Een serie hoorspelen naar de romancyclus 'het geslacht 'Yarda' van Teun de Vries. Regie: ad leukem.' Is het Herri Yarda? Hij hey, is het, Inse. Mag ik even binnenkomen? Wat mij betreft. Mera. Goedemiddag, Inse. Je kijkt er zeker van op, hè, dat ik zo mag opduiken, niet? Om de waarheid te zeggen, dat doe ik. Ik kwam je vrouw tegen. Ze was een vechter de winkel, ze zei dat je thuis was. Zij zei dat. Ga zitten. Ja. Nou, denk je natuurlijk. Wat heeft de jonge snuiter als te zoeken bij een molenaar? Misschien denk ik het. En voor alle snuiter die er wel van een andere kerk is. Heer voor mij ben jij te jong om over het geloof te praten. Ja, Inzi, ja, daar zijn mijn moeder beter voor deugen. Maar daarvoor kom ik ook niet. Jij hebt het stil, Inzi. Hm? Er zijn zo van die stille tijden in het molenbedrijf. Nou, ik kwam net langs de molen van je concurrent, ouwe Wieger. Die, eh, die kan het werk niet af. Zelfs met twee knechten niet. Kwam jij hier om het dat te vertellen? Het heeft ermee te maken, ja. Ik vat niet waar jij heen wilt, jongen. Pieter, ik wil zaken doen. Zaken? Zaken. Ja, het is waar. Ze zeggen dat jij al een uitgekookte koopman bent. Hoe oud ben je? 18? Bijna 18. 17 dus. Je bent er vroeg bij. Ho, ik heb er maar wil van. Ik weet niet of ik eigenlijk wel met jou praten moet. Leg me dat eens uit. Het mag wezen dat jouw familie nog vasthoudt aan God en gebod. Al geef ik geen duid voor dat schijn geloof. Nou praten we dus toch over geloof, Inze. Maar jij, Herwijarda, jij dient in elk geval twee heren. God en de mannen. <laughs> Bedankt, Inze. Je maakt geen complimenten. Mijn God, de enige God, de God van profeten en apostelen... ...kent geen complimenten, Herwijarda. Ik neem het op slag aan, Inze. Vertel jij wat je op je hart hebt? Ik doe het ook. Wat wou je mij vertellen? Dat je molenbedrijf er beroerd voor in Zerwolda. Gaat mijn molen jou wat anders op? Die gaat er mij Jan. Ik heb van jou geen raad nodig, Jan Vlegel. Misschien geen raad. Maar wat denk je van geld? Ik denk over geld zoals daar van geld geschreven staat. Van hun zilver en goud hebben zij voor zichzelf afgoden gemaakt, opdat zij uitgeroeid worden. Iets, daar moet je niet kwaad worden, maar wat zou je nou antwoorden als ik je zei. Dat zilver en dat goud heeft niet de lui uitgeroeid die er genoeg van hebben, maar jou. Jij hebt een brutale bek, Herve Ik draai er niet omheen. Die, die, die molen van jou, daar zit geen vertier meer in. Heb je me op de vingers gekeken? Mijn ogen zijn niet zo slecht. Zulke lui kunnen je ook dwarskijkers noemen. Goed, noem maar zoals je wilt. Ik pik nog graag hier en daar wat nieuws op. Je bent ook al een kroegloper, heb ik gehoord. Nou ja, ik kom wel eens aan de toonbank, zeker. En eh, ik drink ook wel eens wat. En ik praat er met mensen. Dat hoef ik niet te voor donkere manen. En ik weet hoe de meeste luidjes in deze streek voer staan. Wat wil je van me, jongen? Je molen kopen. Mijn molen? Kopen? Kopen en betalen. Jij? Ik heb de centen in ze. Jij bent een kind van bij Elzebub. <laughs> die Elzebub maakt het alder maar mooier, Inse. Ik ben een zoon van Charling en Rijno, dat weet je toch best? Een woudker als jij? Een heiden, een bedrijver des kwaads, die op zijn zeventiende al geld uitleent om Boeker. Nou, ik dacht dat we elkaar konden helpen, wat dat geld betreft. Jij schoffeert me. Inse, laten we nou toch eens praten met verstand. En volgens de waarheid. Wat, wat jij gelooft of niet gelooft, gaat mij geen fluit aan. Dat je de grote kerk verlaten hebt om te gaan doeleren, dat is jouw zaak. Dat jij in je mode te pas en te onpas over Gods woord wacht en je klanten bij bijbelteksten om de oren slaat. Zo so kan het wel. Nee, nee, insen, nee. Laat me dan nou mijn zegje zeggen. Jouw doliantie en jouw ijver hebben jou de nek gebroken. De ijver voor zijn huis heeft mij verslomden, herre wejarna. Noem het zoals je wilt. Ik zeg het maar in mijn alledaagse boerenvlies... dat jij met al die ijver de mens hebt afgestoten... en dat je klanten zijn weggelopen. En daar kan je concurrent voor mee praten. Valse priesters dienen hun afgoden om loon. Ga toch, eens, uh, Het loon van wieger gaat ons toch niet aan? Ik, ik kom bij jou met een eenvoudig, duidelijk voorstel. De borgen en de schuldeisers zitten hier op de hielen, man. Vandaag of morgen gozen ze je huis uit. Jij staat voor een failliet. Ik heb gloeiende spijt dat ik jou heb binnengelaten, zoon van de boosheid. En jij zult spijt hebben als je mijn voorstel verspuurt. Ik verspuw het. Ik wil het zelfs niet horen. Ik neem je molen over, Inse. Uh, met schulden, hypotheek en al. Ik maak voor jou weer een vrij man. Ik ben vrij. In de heerlijkheid van de kinderen Gods, Meer dan jij ooit van jezelf kunt zeggen qua jongen. Ik wil helemaal niet aan twijfelen. Maar geld maakt ook vrij, iets, hè. Daar is de deur. Je hebt er gehoord. Inse Walda. Ik ben voor je te spreken zodra je dat wilt. Als God mijn nedergang gewild heeft, zeg ik met Jop. Zie, ik ben te gering. Wat zou ik u antwoorden? Mijn voorstel blijft van kracht. Tot ziens, inzit. Waarheen in verleider? zo lang bij heren in de voorkamer. Ik kan niet bij mijn boeken. Het is Inse Walda. Je weet wel de molenaar van de Achterheide. Ah, oh, die dolerende hang, hoor. Wat kletst hij nou zo lang met mijn broer? O, zeg, maar niet zo luid. En zeg ook niet zulke onchristelijke dingen van een medemens. De man meent waarschijnlijk alles wat hij verkondigt. Nou, ik hoop het voor hem. wou dat ze eens wat opschoten. Ik heb honger. Je ziet dat ik bezig ben met de tafel. Hier, student. Neem alvast een stuk brood. Dank mm, je. Ja. Ik weet wel Mem, dat het niet aan jou ligt. Wat spookt heren toch altijd met Jan en allemaal uit? Dat weet je toch, Rutmer? Hij doet graag zaken, zoals hij het noemt. Alweer zaken hoor ik. Dat weet hm. Ik had je nog niet eens gezien, jongen. Ik dacht dat jij nog in de voorkamer bij je boeken zat. Avondheid. Hm. Ik kan niet in de voorkamer. Heren zit op de parlevinken met Insel Walda. Walda. Voilà. De molenaar. Ze zijn al meer dan een uur zwaar aan de praat. Moet ze niet malen? Ach, dat weet je toch. Die molen van hem, daar is de klat in. En wat voor zaken zou Herren in s hemelsnaam met zo iemand moeten doen? Dat gaat hem aan. Ik begrijp niet wat je tegen Herren zijn zaken. Hebt. Nou ja, men, nou, een overgaar molenaar! Stil toch, zeg ik je? Je hoeft die man niet voor de kop te stoten omdat zijn soortje niet zint. Mij zint dat zaken doen van Herren net zo min. Nou, kom aan, Rutmer. Hoe was het vandaag op school, jongen? Nou, oh, gewoon een gangetje. En uh, Grieks hebben jullie ook weer gedaan? Grieks ook? Ik zou wel eens willen weten hoe dat nou klonk. Kun je me bij gelegenheid niet eens een stukje voorlezen? Ach, Jalling. Je ziet toch dat hey. Rutmer net zo lief niet over de school praat. En maar waarom eigenlijk niet? Kijk, hey, als hij nou niet meekomt. Maar hij zat in de kop van de klas. Ja, hey, dat weten we nou wel. Jongen, het doet mij deugd telkens als ik weer eens iets over je studie hoor. wat dus hebben wij je naar dat gymnasium gestuurd. Zeker. Nadat de dominee jullie week na week is komen vertellen dat dat zo goed voor me zou zijn. Als ik het ja, goed hoor, gaat vriend Walda naar de zijdeur uit. Vreemd snaar. Komt u ons niet even een goede dag zeggen? Ons? <laughs> zulke schijngelovige minister met een water en melk geloof. <laughs> Inse weet toch dat wij voor de eeuwigheid verloren zijn. <laughs> Zeker, jongen. zijn niet zulke rare dingen. Ik moet er nog om lachen ook. Dat is Herre. He. Nou, nou, dat was een heis. Nou, heren, mijn jongen, het lijkt wel op je gevochten hebt. Je zweet is een otter. Sparentig. En je beeft er nog bij ook. Heeft inzien je willen bekeren? Sport jij er wel mee. Met een geworsteld heb ik in elk geval. He he he. Maar ik ben aan de baas gebleven, hoor. Baas? Wat was er dan te worstelen? Is er een koffie, mem? Man? Zeg niet, Jezus, naar mijn kop in. Ja. Jawel, ik uh, heb Inse daar op de knieën gekregen. Op de knieën? Ja. Echt? Of uh, bij wijze van spreken? Bij wijze van spreken. Ik heb daar net zijn molen gekocht. Wat? Hé, hey, mem, laat een koffiepoppie vallen. Dat komt jullie als een donderslag, hè? Maar goedheid herren, wat, wat moet jij met de molen? Ben jij van de slag af herren? En zo goed als failliete molen? Hè? Ja, leg ons dat eens dus uit. Nou, het, het is toch dood eenvoudig. Het zal niet lang meer duren... dan houdt oude wiegeren in de vossen gaten op met zijn molen. Hij klaagt nou op stenen en dat hij het zo volhandig heeft. En als wiegen zijn molen verkoopt, dan koop ik die ook. Ja. Twee molens, de heer sta bij. Ik zeg je, het is niet moeilijk. Twee molens. En als ik ze allebei heb, die van Inse betaal ik morgen, dan is die van mij. Dan breek ik ze allebei af en ik zet een nieuwe hier midden in de streek. Dan heb ik alle klanten. Nou, breek me de klomp dat kan wel Lekker brutaal, zeg. Zo'n broer heb ik... Herre, ik weet niet wat ik <tie> daarop zeggen moet. Hij kan het gerust aan ogen laten. Inse Walda, nou ja, van hem is niet veel meer te redden. Omdat hij niet heeft uitgekeken. Omdat hij zijn klant heeft weggedoleerd. Ik heb met hem te doen. Hoor nou, zei Vierheid. Het had met Inse zover niet hoeven komen. Iedereen zag dat het scheef liep. Daarom heb ik hem een maand geleden voorgesteld... ...zijn hele bedonderde boel over te nemen. Ja, ja, zeker voor een habbekrat. Nou, is het mij toch zeker geen goed geld naar kwaad geld? Ik deed hem een voorstel, of beter. Ik wou het doen, maar hij moest er niks van horen. Nou, vandaag kwam hij mij de molen zelf aanbieden. Ik heb hem genomen, natuurlijk van minder dan ik destijds had willen bieden. Daar kan ik in komen. Herre, jij gaat mij te ver. Wat een onzin! Ik, ik, ik heb alles grondig overdacht, hij. Er is geen spel tussen te krijgen. En, en bovendien moet jij mijn handje helpen. Voor die dingen krijg je van mij geen geld. Oh, oh, geld? Hij, het geld heb ik zelf. Nee, maar wat ik niet heb. Dat is de rechtsbevoegdheid om ermee te werken. Ja, rechtsbevoegdheid? Wat zeg je nou toch allemaal? Nou, ik, ik ben minderjarig man. En daarom moet hij de koopakte van de molen en andere paparazzen voor mij ondertekenen. Meer hoeft hij niet te doen. Duiveltjes, Heid. Herre heeft werkelijk aan alles gedacht. Herre, wie heeft jou al die dingen ingegeven? Dat heb ik allemaal van mezelf. Nee, nee, nee. Benade nader geloof ik toch wel dat ik het van jou heb. Van mij? Genade. Ja, Mem heeft gelijk. Jij bent hier een huis zakenman. Zakenman. Moet ik me door mijn eigen zoon een tik voor de neus laten geven? Ja. ja, ja, jullie lachen. Maar ik kan er nog steeds met mijn kop niet bij dat zoiets moet. Moeten die dingen gebeuren? Mem heeft gelijk. Geen zorgenheid. Ik ben over dit hek gekomen. Ik kom ook over het volgende. Goed, spring jij maar over je hè? Ik wil eten. <laughs> Wat een leven met twee van die knapen. Als een koude wolk waarin ik wandel. Deze eenzaamheid. Is het zover gekomen? Ik belandde hier in de woudstreek als een verdwaald mens. Ik werd er opgenomen. Ik vond En Mijn leven begon voor de tweede keer. Ik heb nooit honger geleden zoals veel mensen in deze streek. Ik hoefde bij de crisisjaren nooit veenhaardappels met vuikensmeel te eten. Ik zat vooraan in de kerk. Ze groeten mij als een van hen en toch... die onwennige verlatenheid in mij... om mij heen. Alsof ik weer de vreemdeling van vroeger word. Reino Wat is er met haar? Er? er is ook al kou rondom haar... Reino is onze zakenman, zegt zo'n onschuldige jongen als Rutte, maar hij heeft gelijk. Zie er in de boeken zitten cijferen, de lippen dichtbij ingeknepen alsof er ons bestaan vanaf hing. Maar waarom? We zijn uit de schulden. We hebben ons renderend kapitaal, maar zij bekommert zich om de cijfers als was het een aanloop naar de hemel. Het is mij geen raadsel meer waarom heraan niets anders meer lijkt te denken dan aan dat verdomde geld. Het is zo geweest van zijn kinderjaren af. Ik heb me geschaamd om zoveel berekening in een jongen. En ik zal me nog schamen om zoveel berekening nou die volwassen is. Eerst dat gekwantsel in klein vee. Daarna kwamen de molens, het uitlenen van geld. En nou is het de eest die hij heeft laten bouwen. En ineens lijkt het alsof hij de weldoener is van alle kleine boertjes die beetwortels verbouwen. Ze kunnen ze kwijt bij hem. En ik... Ik help hem bij zijn duisterwerk. Ik zet mijn naam onder zijn schuldbekentenissen, contracten en akten. En hij lacht alleen maar dat verdomde lachje van voldoening. Wie zal nooit stilstaan bij wat hij heeft... Die begint al aan de volgende prijs te denken... zodra hij er weer een veroverd heeft. Ik ben hem kwijt. Zelfs al staat hij nog wel eens naast me te werken. Hij die zelf volk in dienst heeft. Ik ben hem kwijt. En... Ik ben Rutme kwijt. Sinds die naar de stad en naar school gaat... Al wat hij er leert komt tussen hem en mij in te staan als een, als een muur. Hij en niemand weet dat ik overdag wel eens heimelijk naar de Kamer ga waar hij s'avonds zijn schoolwerk maakt. En dan blader ik in die boeken met de vreemde talen. Ik zie de schriften met de onbekende letters die mij de weg naar dat kind versperren. Wat hij wil of denkt of dat kinder doet. Ik vat het net zo min als dat zwarte, stille plannen maken van heren. Vreemdeling. Ik, ik kan het Rijnow niet zeggen. Ik kan het niemand zeggen. Ik ga en sta in een koude wolk. Ik je dat een eentje mee wil, me? Waar wil je naartoe? Oh, zonder een beetje slenteren. Het is sabbat, dus ik werk niet. Jij bent me nogal een sabbat houden. Vanavond ga je er weer op uit. Het café of de meisjes. Oh, wacht maar. En voor een paar jaar dan ben je net zover. Ja, nou zit je zonders half halve tijd met je neus in het boek. Huiswerk. Voorbij blijven. Voorblijven bedoel je? Maar je hebt gelijk hoor. Dees je de loef maar af. Oh, jij vindt wel dat dat moet. Ja, tuurlijk. Al ontgaat me wel wat dat allemaal te betekenen heeft die studie van jou. Ik zeg maar, de biardas aan de kop. Jou valt het niet moeilijk, hè? We jij nu ook al? Schijnt bij jou te komen als bij koning Midas. Wat? Wat moest waarvoor? Naar een of andere koning uit het oude oosten. Alles wat hij aanraakte, hè? Veranderde in goud. Oh, ja. Staat uh, zijn recept ook weer dat verhaal? Oh, dat heb jij al, dacht ik. Zo makkelijk is dat niet. Nee, ik er wat eens wakker van, jongen. Hoe ik me uit een of andere klem moet redden. Als ik heid hoor, zit hij meer in de klem dan jij. Zou ik juist wat zeggen? Hm? Heid is het niet met mijn ondernemingen eens. Nee, hij vindt dat ik... Uh, ...dat ik het te slim aanleg. Slim ben je? <laughs> ja, wat is nou slim? Misschien zijn anderen alleen maar stommer. Ik denk over de mensen en over mezelf na. Dan zie ik hoe ik het moet aanpakken. Maar ja, misschien kijk je ook wel op mijn zaken neer. Net als hij. Dat zeg ik niet. Fortuin is een blind vrouwspersoon. Hm, zeg dat nog eens? Alweer zo'n oud verhaal. De Fortuin, hè, dat was... Uh, ...dat was lang geleden voor de mensen een levende godin. ja. Ze strooide de geschenken gul om zich heen. Maar ze, ze deed het met een blindboek voor. Nou, wie geluk had, kon uh, er geen grijpen. <laughs> ja, net als Sinterklaas, hè? <laughs> de een de koek, de andere de kracht. Nou, maar, jongen, ik speel dat op mijn manier. Met de ogen open, vatje. je. Voor mij de koek. Dat is, geloof ik, wat hij het bang maakt. Je grijpt, en je grijpt, en je grijpt het allemaal goed. Waar is jongen? Als jij nou zo dagelijks in de trein zit... naar de stad... Hè? en je kijkt naar buiten... je kijkt toch niet altijd naar bedrukt papier, hopelijk? Nee, niet altijd. Nou, als je dan eh, zo voor dat land uitkijkt... wat zie je dan? Uh, weiland... boerderijen, water... koeien... Uh, de torens... Hm? En wat nog meer? Uh, mensen? Mensen ook, natuurlijk. Nee... Je hebt wat vergeten. Fabriekschoorstenen. Fabriekschoorstenen. Nou, het zegt... En wat zie je werkelijk... achter die schoorstenen? Vertel jij het me maar. De toekomst. Het begin van een nieuwe tijd. Maar daar had ik nog niet bij stilgestaan. Maar ik wel. Daarom zeg ik je wat je ziet. Industrie. En daar denk jij over? Vaak. Heel vaak... Die Rutmer, staan bij fabrieken. Fabrieken, dat is, dat is kracht. En zo'n kracht maakt alles overbodig... ...waarop men en honderden boerenvrouwen van hun jeugd af thuis... ...voor dag en dag hebben moeten zwoegen. Melk afromen, karnen, boter maken, uh, vaartjes vullen. Dat wordt nou fabriekswerk. Wat je zegt doet me, doet me Amerikaans aan. Ah, je raadt een keer op. Daar hadden die Grieken van jou geen idee van, hè. Maar in Amerika... Daar draaien al reuzenfabrieken met centrifuges en koelwerktuigen. Daar wordt de boter zo uit de machines in het vat geslingerd. En dat bespaart altijd de getop. En die zorgen thuis of het wel zuiver gewaard blijft. Nou, dat is nou ook de weg voor Friesland. Het klinkt als een mooi nieuw sprookje. Noem jij het zo? Maar nou, ik noem het werkelijkheid. Je ziet toch zelf hoe er al meer van die schoorsteen uit de grond schieten. Uh -huh. En wat ze nou weer Leeuwarden en bolzwart en, en, en Sneek en God weet waar kunnen. Dat kan ik hier. Je, je, je bedoelt hier in onze streek? Natuurlijk. Een zuivelfabriek? Dat zei ik. Hij krijgt nog een rolberoer. Hij Heid. <laughs> Heid is een beste kerel. Hij denkt kwaad van niemand. Uh, en hij helpt als men toevallig niet. Kijkt ook nog wel eens een arme donder met een gulden in de hand en een korf aardappel en een stuk spek. Maar hij zou nog wel meer willen doen, denk ik. Men is zuinig. Ja, begrijp het al goed, jongen. Dat moest ze wel zijn in deze verrotte jaren. Uh, en ik geloof dat ze best iets weet van zo goed achtergeven. Hey. Ik zeg niets van hij, maar hij kan met zijn tijd niet meer mee. Hij snapt niet dat, dat er een strijd gaande is. Een strijd die uitgevochten moet worden. De, de strijd om het bestaan. Zie jij dat zo? De kleintjes houden het niet. Hun land en hun bedrijf gaan naar de sterke. En met de sterke, daar kun je wat mee bereiken. De zwakken staan de rest maar in de weg. En wie niet mee kan, die moet er maar naar de haaien gaan. Je zegt het rouw, hè? Ja. Het is rouw. En ik wil niet mee naar de haaien gaan. Ja, dit geslenter wordt vervelend. Laten we een beetje in het gras gaan liggen. En naar de vogeltjes luisteren? Ah, ze zingen hier in elk geval beter dan in de stad. Uh, uh, uh. Zo, zo. Uh. Waar een mens al niet over praat, op zo'n luie zondagmiddag. Mm -hmm. ah, Jongen, vergeet me wat ik al op heb gezegd, Rutmer. Het rolt er onvoorzien wel weer eens uit. Maar ik begrijp je wel hoor, helemaal. Ach wat, vergeet het zoals ik al zei. Zou je het kunnen zitten bij je studies? Dat uh, schoolgaan van mij moet uh, voor jou toch wel moeilijk te pruimen zijn, hè? Het geld dat het allemaal kost. Maar je wel nou, jongen, onze beste belegging? Ja, nou, ik mocht met nieuwe schone kleren naar de stad. Terwijl jij thuis bleef en met hij in, in de mest kon ploeteren. <hijen> Zeg, dan nou ploeter ik nog wel eens met hem in, als hij het werk niet af kan. Breek jij je hoofd er maar niet over. Je jongens, gunt me de boeken niet? De boeken? Kom nou, jongen. Als snap ik geen donder van wat er allemaal in staat. Ik weet dat, dat jij ook een brok toekomst bent. Meent je dat? Jij ja, bent een donders. Wees zijn trots op je. Jij ja, wordt iets. Ja, dat kan ik eerder van jou zeggen. Ja. Er wordt allebei iets. Dat is het. We hoeven elkaar niet eens goed te kennen, om dat te weten. Jij in het, in het, in het uh, Arabisch. <laughs> Grieks is al erg genoeg. Nou ja, goed, Grieks, Grieks of Turks. <laughs> jij in de wetenschap. En, en, en jij in de industrie. <laughs> ja. Yeah. Zeg, vertel eens. Uh, goed, maar geeft uh, Mem je eigenlijk behoorlijk zakgeld? Nou ja, kent Mem, hè? Ja, nou, luister. Ik, ik wil niet dat jij daar in de stad bij dat burgervolkje boerenfiguur slaat, hè? En ik hou niet van dat kniezen en muik om een paar centen. Als ik ergens kom, dan uh, trakteer ik ook. Weet je, de, de, de mensen moeten tegen opkijken, Rutmer. En beloof me nou dat je, dat je bij me komt als jij eens een keer een verlegenheid zit om een zakcentje. Ja, dat is verdomd geschikt. Ah, joh, hoeft niet direct verlegen te worden, zeg. Kom nou. En als ik, uh, als ik weer naar de snijder ga, binnenkort... Dan neem ik jou mee. Ja, je wordt een grote kerel. Je groeit uit dat pak, man. <laughs> Voortaan een lange broek, hè. Ik heb geen zin dat er door Calum... en geneten op een bijaarde wordt neergekeken. <laughs> Harry, je, je bent een duizelsvent. Ach, wat? Ja. Ik ben je broer, Rutmer. Vergeet dat nooit. Ik ben jouw broer. Zo'n strenge winter als die van 90 op 91 is er in geen jaren geweest. In januari is zelfs de Waddenzee dichtgevroren. Negen arrestleden met 30 personen maken een uitstapje van Holvert naar Ameland en terug. Heel de provincie verandert in een ijsmeer. De geveegde banen strekken zich glinsterend van dorp naar dorp. De winterzon flitst in glashelder ijs. Elke plaats heeft zijn schaatswedstrijd. De ijskoningen vechten om de grote geldprijzen, en de armhuizen laten rijderijen houden om bonen en spek. Het is het witte feest van kou en avontuur, van vliegende tochten overdag, waarbij de doldrieste schaatsers over hekken en dammen springen, en van herbergvreugde in de avond. Er wordt gedronken en gedanst. En bij het vuur van de wintermaan trekken paren en kornuiten aan de stok terug naar de dorpen in het versteende land. Wat, eh, wat zeg je ervan, Wilkje? Even met de schaats af, hè? Aansteken buiten lachende broek. Het is dus laat, <laughs> hè? moet toch naar huis? Ah, Wilk, ik breng je toch naar huis? Of ben je al moe? Ben oh, jij niet moe? Ja, <tie> Mijn benen zijn een tikkeltje stram van die lange tocht. Maar uh, met dat dansen gaat dat er wel zijn. <tie> jij moet het maar zeggen. Adam, kom laat mij je schaatsen afbinden. Zo, zo Wilk. we dat naar binnen gaan. Een zoen. Je hebt er al zoveel gehad. Houd jouw zoenen, Wilk. Nooit genoeg. <laughs> Daar dan. Lay het. <laughs> Kijk eens, er is heren weer daar ook. Nou, van heren, dag nou, het Ja, Jongen, jullie komen zeker van ver, hè? Ja, dat zie je zeker een als krukken gelopen, wat? <laughs> nou, zeg, we zijn tot achter Dokkum geweest. Ah, nou. Dat is een spelen, ja, ja, Dat doe ik hier niet Ja, op. mannen, ja. Wilkje uit een pracht van een schaats, hoor? Ah, oh, met hem moet ik wel. Een <laughs> ja, volhouder, hè? Ook op het ijs. Ja. Niet te verstaan. Dat is Branden wij wilk of liever boerenjongens? Ja. Zou ik jongens nemen? Oh, dat zou de hey, boerenjongens denken. Hey, ja, natuurlijk. Landsva, één boerenjongens, één je nevertje. Zeg, hoe zit het eigenlijk met de muziek? Durft die muzikant uh, niet meer? Hij uh, ja, dat een hoop van het dansen! moet toch niet meteen te dansen? Alleen man, geef eens een tiereniertje weg. Iets wat wij er mee kunnen zingen. Ja, dat is wel. Ja. ze de heeft de prijs van vandaag in de wacht gesneden. Nou, herenbiarde, waarachtig. Oh, hoe komt ze aan hem? Oh, ze lomt nou één keer aardig. Nou, en daar is zelfs heel erg voor, Kijk eens, hoe stijft hij haar handje vasthoudt? Oh, ja. <laughs> ik dacht altijd dat her alleen verliefd kon worden op rex daalder. <laughs> ben je mal, meid? Nou, dan kan ik je wel wat anders over vertellen. Oh, ja. <utan> ah, ah, ah. Nou, dat was goed werk. Daarvoor tracteer ik de harmonica-speler Lansra. Vraag hem wat hij drinken wil. Vergeet je hols. Op de donder ja. niet. Lansra, rondje voor het hele Leven, heren roept daar zo'n jong gat. <laughs> Waarom roept u niet liever weg met heren? Ja, heb je zo'n enkel aan hem? Ah, het maakt me misselijk als ik zie hoe die vent hier de grote baier uitgaat. Ja. Hij hebt er de middelen voor, Sjoerd. Ja, zo jong als hij is, ik neem mijn pet aan voor ja. zo'n gladdekker, Sjoerd. Ja, nou, ik hou mijn pet op, hoor. Met jullie is niet te praten. Ik geloof, Sjoerd, dat jij stinkend jaloers ja. bent. Nee, ik ben niet jaloers. Ik moet dat soort rijkdom niet. Die komt uit andere man's zak. Ja, dan komt alle rijkdom. En ja, die verhuist nog één keer van oud zijn uit de ene zak ja, in de andere. Ja, maar dat verhuist ja, mij ja. te veel in zijn zak. Hè. Muziek, muziek! Ja. We meten de vloer wel eens op. Kom, wil ik je? Ja, dat is wel. Kom, ze schatten. Spetske, waar blijf je? Dansen kunnen wij toch ook, zeker? Hé, hé, hé, daar vriendje, ja, haak me, hè? Oh, ben jij zoet goed voor een hè? Ik heb niks gemerkt. Jij danst met een ruig, man. Kijk een beetje uit, alsjeblieft. Ik dans zoals ik dans. Ik beter uitkijken. Welke? Wil jij het weer? Dat is geen toeval meer, Ik dans zoals ik dans. Meidske, hey. Ik loop niet weg. Zeker ook al gelonderd in stand, hè? Je moet je manieren veranderen, Sjoerd. Welkom schaal. Commandeer jij mij? Niks zeggen, Harry. Hij is zo druk. Ik lust hem. Maar mij krijg je niet. Ik heb je gewaarschuwd. Nee. Het wordt tijd dat iemand jou is waarschuwd. Herrie, wie are daar. Hé, wat voor de duivel. Zoetfokkers is dronken. Mijn inboedel met deur slade, zoet. Jouw inboedel raakt mij niet. Het gaat mij om Herre. Herre, kom, we gaan. Ik blijf hier. Oh, ja, mannen, mannen, mannen, mannen, een beetje bedaard, hè? Dit hier is een jachtwijde voor de komende en gaande man. En dit is een gezelligheid. Ja, met zo'n schobbenjak in de buurt, Dan kan er geen gezelligheid bestaan. <lacht> Vind in, Sjoerd. Moet ik me door zo'n zo hork laten schofferen? Mijn meisje laat het trappen. Kom maar, kom, ja. kal. Bij gedanst wordt valt wel eens een blauwe plek. Blauwe plek. Ha. Blauwe boom zou beter zijn hey, hey, voor hem tenminste. Ja, ja, ja, ja, Rustig aan Maar mensen, zien jullie dan niet dat Herre Jarda ons allemaal vernukt met zijn rondjes en zijn gladde plaatjes? Tegen mij roept hij dat ik mijn manieren moet veranderen. Hij moest dat liever doen. In mijn herberg geen glazen shot. Ik heb hem hier en ik zal hem hier eens uitgestreken fassie vertellen hoe ik over hem denk. Wat mij betreft, je stort je hart maar uit, hoor, jongen. Ja, jij lacht ons in onze smoe uit ook, hè? Omdat jij hier in de streek aan de touwtjes denkt te trekken. Omdat jij denkt dat jij ons niet heer bent, hè? Dat mag wat niemand mag. Hè? Nou, uitscheiden, hè? wie was dat? Die gelooft in de zuivelfabrieken, zegt hij. Nou, wij boerenmensen geloven er ook in. Wij geloven dat het samen moeten doen. Alle kleintjes maken één grote. Maar de coöperatieve, dat mag niet van deze verdomde uitmelker. Zijn fabriek, die moet er komen. Hij moet de enige zijn waar we straks... ...onze melk net toe ja, kunnen ja, brengen. Ja, ja. Jo, zo kan het wel. Nee, hoor. nee, laat Sjoerd ja, praten. Ik wil dat wel eens horen. Ja. Jullie luisteren naar onzin, mensen. Ja, doe jij nou maar niet ja. of ik sta te liegen, herwijard. Jouw haan moet kraaien. En geen middel is jou te smerig. Ja. Jouw fabriek. Daarvoor trap je ons naar beneden. Daarvoor hou je ons klein. De ene weigert die een nieuwe hypotheek en de andere wil je... Geld meer lenen tenzij... zij. Alleen neemt die geen ons meer af. en Mijn buurman heeft een maalschuld bij en wat heb ik jou daar? Hij loert op ons allemaal. <laughs> Als de vogels voor het nest. Hoeveel heb jij erop, opjuur? Ja, misschien ben ik dronken, maar ik weet waarover ik het heb. Jij denkt ons met snel in jouw nieuwe fabriek te dwingen, hè? Als jij er niet was, dan hadden wij nou onze eigen coöperatieve fabriek in plaats van onze armoe en getop met de boter, George. Nee, Lostra. Ik wil spreken, en als ik uitgesproken ben, dan zal ik die mooie nepert laten voeren ook, wat hij aan ons misdoet. Hé, ah, kijk uit! Het de mes! Geef dat mes hier dolk op. He, nou ben je bang, wat? Mannen, help een handje om die dronken lapsen dolk af te pakken. Ha, daar staan nou jouw vrienden. heren. geen mens steekt de pook voor jou uit. Berg dat mes op. Als ik het heb gebruikt om jou af te straffen, omdat jouw rijkdom onze ramp is, jij zal ons niet langer in de weg staan, geltorf. Waarom doe je? Zijn jullie het soms eens met Jood Fossens? Ga opzij zijn een keer, Ik moet die opvreten van ons gelukkig eind. Weg, Miltje. Lantra. Hier, dat ding van. Hij hey. hey, hey, hey. heeft de klap opgevangen. Op? Potverdorie. Het mes zit in het haal. Dat mes, ik wil dat mes terug. Doe iets! Zo veel kerels en niemand doet dit. Ja, ze heeft gelijk. Wie helpt mij even om zo te marman, hè? Kom, wilkie. Heb je een schaats? Ik weet niks meer. Trillen van mij lijf. Hier, hier, hier zijn ze. Ik breng je thuis. Is het, is het vandaag Daar niet... Dan vind ik je later broodieven. Niks meer zeggen hè? Oh. oh! Wat jankje nou wil je? He? Is het om mij? Om jou, om alles wat je moet zijn. Geef me je hand. Ja. Spring maar, spring maar. Schrik maar. Ik denk je, dat gaat ze wat weer onder. Is het waar wat Sjoerd beweerde? Van, van de zuivelfabriek. Ach, dat is puur uh, is gelauw. Sjoerd was stomdronken. Zo. Ik heb geen plannen voor een fabriek hier in deze streek. Laten we een eigen zuivelfabriek maar hebben. Ze smoren in een coöperatieve melk. Zes uur. Waar blijft Rutte? Dat weet je toch. Die heeft iedere woensdag Krans, dan blijft hij in Leeuwarden. Krans? Krans? Ja, zo'n gezelschap. Waar de heren elkaar de kop verdraaien met geleerde gesprekken en hoge wetenschap. Meen jij dat? <lacht> nee, <heid>. Die grote <lacht> jongens zoeken gewoon met gezelligheid. Zoals iedereen op je leeftijd biljarten, uh, kaartje leggen... Oh nee, ze zijn ook ernstig, hoor. Ze houden lezingen en dragen gedichten voor, zich. Rutmer. Hij heeft toch laatst ook een heel gedicht uit het hoofd geleerd? Tja, nou je het zegt. Ik heb het op de hele zondagmiddag weer opdreunen. Wat, uh, ja, wat, wat, wat was het ook weer? Uh, uh, uh, hier. Ier... Iris, ja, ja Iris, Iris, geloof ik. Ja, is waar. Ik heb er buiten de kamer even naar staan luisteren, maar ik snap er niks van. Die jongen doet dingen die ons ontgaan. Hij studeert? En zoals hij erbij loopt. Dure pakken, puntschoenen, dat spelt top als een notaris klerk. Vergeet dan niet die zilveren raap van de horloge. Dat jij hem op zijn verjaardag gegeven hebt. Kom nou toch mensen, wat stellen jullie er nou eigenlijk voor? Hè? Je stuurt hem op studie naar de stad. Je wilt dat hij ons boven het hoofd groeit en dat doet hij. En dan beklagen jullie er nog omdat hij een ander weggetje bevalt dan wij. Hij heeft wel een beetje gelijk. Dat is de consequentie zoals ze dat in de krant zeggen. Hadden jullie niet verdacht hij dat hij onze zeden en manieren had gehouden? Dat hij daar op school dus een op uitgelachen? Ja, jongen, je zult gelijk hebben. Maar jij, Herre... Oh, genade, begin weer eens over mij. Van jou weet ik wel, beschouwd ook al geen meer af. Of... Ik red me. Nou, daar vraag ik niet naar. Toen jij nog minderjarig was, wist ik de mensen wat je zoal ondernam. Maar tegenwoordig moet ik van een ander horen wat jij uitspokt. Uitspookt? Uitspoken. Ja, het is zo, Herre. Van elke Brander hebben we gehoord dat je de molen weer zo goed als verkocht hebt. Ah, de zomerweg en omstreek op de braadstoel. Is het waar, Herre? Hm? Ja, het is waar, ja. Dat had je ons wel eens kunnen vertellen. Ach, wat? Jullie zouden dan weer over oh, we gaan zitten toppen. En bovendien, de, de koop is nog niet afgesloten. Wij zijn toch je ouders, jongen? Wat heb je nu weer voor plannen? Er is altijd genoeg te doen voor iemand die een beetje verder kijkt als zijn neus lang is. En dat idee van die zuivelfabriek? Oh, dat, dat, dat wordt voorlopig niks. Omdat de boertjes hier liever een coöperatie willen? Zoiets, ja. En die uh, sigorij-eest, die heb je ook al afgeschoven. Nee, moet ik daar soms zelf de hele dag bij gaan staan. Ik heb er een werkbaas in gezet. Ik hou niet van werkbaas, het zijn opjagers. En ze snijden onderweg mee wat ze He. kunnen. <laughs> ik heb de neen aan de touw. Och, ik ruik gewoon dat je weer op iets nieuws loert. Nou, Mijn met een scherpe neus. Is het zo? Kijk, dat was hier uit. Sinds ik op de beurs kon. Kom je daar ook al? Dat weet men toch. Aan de beurs, daar hoor je wat erom gaat. Die, die molen en, en dat sigurijgedoe, dat was hem zo te zeggen, mijn, mijn oefenmateriaal. Oefenmateriaal? Elk beroep heeft zijn leertijd. Om een handelsman te worden die mee kan praten, moet je ook leergeld betalen. En dat heb je gedaan? Voldoende. En nou? Op de beurs zeggen ze dat er een nieuwe golf van welvaartopkomst is. <laughs> Daar hebben we hier dan niet veel van gemerkt. Ach men, wat gaat er hier in Friesland nou om? Wat is dit nou toch voor een werklangtje van melkers en, en ploegers en maaiers? Dat deed ze duizend jaar geleden ook al net zo. Nee, je moet letten. Wat er in de wereld gaande is. Internationaal. En als jij daar dan zo goed op let, wat zie je dan? De steden breiden zich uit uit. De bevolkingen groeien. De mensen roepen om meer en beter voedsel. De industrieën zullen het voor ze maken. De spoorwegen zullen het vervoeren. En ik, ik ben de koopman die het verhandelt. Dat wil zeggen... Ik word zuivelexporteur. Maar zo iemand is er nog nooit in onze familie geweest, jongen. Bij de viajardas niet en in de familie van je moeder net zo min. Dan is hij hier nou, Heid. Bij treinen en bij vol zal ik de zuivel leveren, waar men ze hebben wil. Dat is toch avonturen? Geen man, nee. Aan de beurs hoor ik precies hoe en waar en tegen welke prijs ik mijn wagen kan slijten. Een koopman. In het schoot. Een koopman en een geleerde. Hm. Mijn zonen. Waarom niet? Er moeten nieuwe mensen komen, heid. ook uit dit nest. We gaan naar de 20e eeuw. is de zesde klas begonnen en ik begin een dagboekje, een mooi stevig boekje in een harde band. De bladzijden zien er nog zo blank en onschuldig uit, elke bladzijde een uitnodiging om een hart op papier uit te storten. Daar staat het, Rutmer Viarda, 1 september 1898. En dan, hoe doen die schrijvers dat eigenlijk, die blad na blad kunnen vullen? Ik had er zoveel in willen schrijven. Het wemelt in mijn hoofd van gedachten, indrukken, wensen. En nu bij dit blanco papier weet ik ineens niet meer wat ik tegen mezelf moet zeggen. Ik bewonder mijn broer herre. Ik weet niet wat hij precies doet, maar hij moet wel succes hebben. Hij stopt me geregeld bankbiljetjes toe. En ik ben wel zo materialistisch, zo schande dat ik ze aanneem. Maar ik geloof toch niet dat ik hem bewonder om zijn geldmakerij. Ik zie dat hij met zijn lagere school een massa klein grut voorbijstreeft. Dat een woordje Frans babbelt en de wereld denkt te kennen, omdat ze wel eens van Beethoven of van Plato hebben gehoord. P Plato. Die idee van onze werkelijkheid. Als een afschaduwing van eeuwige, bovenzinnelijke verbeelding. Ik moet zeggen dat die gedachten maar gegrepen heeft. Maar als ik denk aan Herre, met zijn verduivelde energie en vindingrijkheid, dan, dan weet ik dat hij om de hele Plato zou lachen. Wat er in ons hoofd rond zou hij zeggen, komt uit de harde, tastbare realiteit. Een dilemma. Ik weet echt niet of ik daarin met hem mee kan gaan. Mijn ouders en voorouders hebben allemaal aan God geloofd. Zijn bestaan en wereldplan waren voor hen zo vanzelfsprekend dat hij alweer alledaags werd. Ik zou hem opnieuw willen beleven. Een stille daimon in mijzelf. Een macht achter de werkelijkheid. Wat is mijn werkelijkheid? In een weer trekken naar deze school, zes dagen in de week. en naar het station op de nieuwe fiets die hermen gegeven heeft, omdat hij er toch in kocht voor zichzelf. Mijn ouders van wie ik hou, al lijkt het dikwijls of zij en ik een andere taal spreken. Boeken. De krant en de disputen. Jongens van de klas te vlug af zijn. <laughs> en dan te denken dat ik zo lang tegen ze heb opgekeken. Homerus en Virgilius, verrukkelijk. Frederik van Ede, diepzinnig. Ah, deze moderne poëzie. Ik ben een god in het diepst van mijn gedachten. Gaat Kloos niet wat te ver? Het voorgevoel van grote belevenissen die me nog staan te wachten. De schoonheid van de aarde, sneeuw, voorjaar, bloeiende seringen... Het mysterie van de vrouw. Nee, <lacht> zij hoort nog altijd niet tot mijn realiteit. Hé, hey, wat Op weg naar het station? Dat gebeurt niet vaak dat wij elkaar in Leeuwarden tegenkomen, hè? Nee, beurs, beurs en schooltijden vallen niet helemaal samen. Ga je ook naar huis, hè? Uh, ik heb nog wat te doen. Zoals altijd. Ja. Maar voor die tijd kunnen we samen een borrel drinken. Of, uh, of ben je vies van je never? Uh, eerlijk gezegd, een beetje. Op de krans drinken we bier of kort. Nou, de aankomende studenten, jawel. En die, uh, die kennen ze van jou waar je zo zo'n nieuwe dan blijft eten? Wat, uh, wat drinkt dat de gevolg eigenlijk? Kort, cognac, wijn, zoals het uitkomt. Jij ja, je voelt je aardig thuis bij die luiers, niet? Nu wel. In het begin was het een kriem, dat zeg ik je. Ik wist niet hoe ik een kamer binnen moest komen... Uh, hoe ik een gezelschap moest groeten, een glas vasthouden... Uh, laat staan met met z'n vork eten. Nee, nee daar is bij ons thuis niet denk van gemaakt, hè. En dat beleefdheidsgedoe met dames en dochters... Oh. <laughs> zeg maar, <laughs> uh, je bent nou toch niet meer bang voor dat soort, hè? Ik heb het lesje geleerd het viel mee... Oh, ja. En, uh, Rutmer, de meisjes, laten die zich zoenen? Zoenen? Ja? Nou, het zijn toch dingetjes van vlees en bloed, hoop ik. Dat wel, maar. Ja, daar is wel afstand, hoor. Afstand? <laughs> wat? <laughs> Moet ik aannemen dat je. dat je nog nooit gevrijd hebt? Je vraagt een mens wel het hem van het lijf, zeg. Nee, ik heb nog nooit gevrijd. <laughs> en, en, en nooit is flink, uh, hè? Je weet wat ik bedoel? Ik kan wel raden wat je bedoelt. <coughs> Antwoord is nee. En noodzinnig gehad ook? Er, wat vraag je nou toch allemaal? Nou, uh, pure belangstelling, jongen. Waarachtig, je bent 18 jaar, je bent zo goed als gras. Dat is niet normaal. Jij zal op je 18e jaar wel anders geweest zijn. Lekker maar. Ik wil best hard werken als ik wat verdienen kan, maar ik uh, joeg jach ook graag eens een keer op zijn tijd. Daar twijfel ik niet aan. Wat, wat zeg je dat nou toch weer vinnig? Wees soms jaloers. Ach, wie weet... Soms, soms ben ik jaloers op je. Jou gaat alles zo, zo makkelijk, zo vanzelfsprekend af. Oh ja, dacht je dat? Jongen, je hebt er geen idee van hoe ik jou moet en draven moet voor een, voor een paar honderd pop. Ik bedoel, jij hebt geen last van scrupules. Scrupules? Wat, wat is dat? Wat, wat zijn dat nou? Als je me geweten bedoelt. oh, dat is rustig. Trouwens, in mijn branche heb je wel iets anders in je hoofd. Dat neem ik aan. Kom nou, jongen, niet zo kort af, hè? Zeg, Rutma, ik heb een idee. Wij gaan terug naar de stad. Terug? Ja. Wat zullen ze thuis dan zeggen? Oh, je bent er wel eens vaker een avondje laat thuis gekomen. Je wou het laat maken. Waarom niet? Ik heb net de buitenkant weer gehad. Ik trakteer je. Ik weet het een solide adres. Adres? Aha. Een gesloten huis. Goede buurt ook. Vleurige knappe meiden. Hm. Meiden. Oh, gezond hoor, dat je daar soms bang voor mocht zijn. Niet van dat goore soort dat je vrijdags op TV-markt ziet. Jij hebt alweer het beste uitgezocht, hè? Voor mij en voor jou, jongen, is het beste niet goed genoeg. Onthoud dat nou eens. Als ik het zeil heis, wil ik in de chique schoenen zitten... en niet in een lekker praam. <lacht> jij bent een donderscheens, ja. hè? dan <lacht> nou, lach je. Dan nou, lach je, hè? Zo, jongen, zo mooi ik dat Kom, joh. wij gaan spelen, varen jij en ik. Uh, ik. Ik wil het in elk geval wel eens zien. Wel eens zien? Nou, goed, best. Dan zie je eindelijk iets anders dan... Uh... Magische letters. Ik hoop niet dat dit dagboekje in verkeerde handen valt, maar ik heb het gevoel dat ik moet opschrijven wat me met her is overkomen. Er is niemand aan wie ik het kan toevertrouwen dan dit stomme groene boekje. Herre scheen die avond in het modhuis te beschouwen als een reusachtige grap. Hij leek er echt prat op te gaan dat hij mij daar wegwijs zou laten maken. Ik was innerlijk een en al onrust en vlam toen we aankwamen. Ik wilde ook wel wegwijs gemaakt worden, maar één keer binnen... Ik geneerde me gewoon voor de joviale manier waarmee Herre met dat vrouwvolk omsprong. Hij kent de meeste zelfs bij de naam. Voor mij waren het net vreemde grote vogels, vol veren en bonte pluimen, en ze kierden en kakelden alsof ze in een foyer zaten. Herren liet me champagne proeven, maar mijn smaak was bedorven. En opeens begreep ik dat ik herrens brutaliteit mis... Ik heb maar op goed geluk een van die paradijsvogels uitgezocht en ben met haar naar een kamer gegaan. Ik speelde het niet klaar. En dan dacht ik nog wel dat ik een en al stoermoendrang was. Die meid heeft alles gedaan wat ze kon, maar ik vertroeg het schepsel al na vijf, tien minuten niet meer aan mijn lijf. Ik had zin om te roepen, is dat alles? En nog meer, niet erop. En ik schaamde me tegelijk dood voor her. Ik hoorde hem ergens in dat rothuis lachen. Hij vermaakte zich kostelijk. Toen hij na een uur bij me opdook, zag hij natuurlijk meteen dat het met mij en die bonte vogel scheefgelopen was. Hij riep: Maar jongen, dan zoeken we een betere pop voor je uit. En dat waar die meid notabene bij was. Ik zei alleen: We gaan naar huis. Toen we naar het station liepen, wou hij weten wat er gehaperd had. Ik zei dat ik het niet gekund had. Eerst lachte hij alleen maar. Ik merkte dat hij me een sukkel vond. Ik had hem wel een trap kunnen verkopen. Later, toen we in de trein zaten, alleen met ons beiden in een coupé, werd hij nadenkelijk en zei, Ik heb het verkeerd aangepakt. Weet je wat ik geloof? Jij bent geen type om naar zo'n stille knip te lopen. Jij moet zien dat je gauw een lief, mooi meisje vindt, dat alleen op jou is gesteld en jij op haar. Dan komt alles met jou in het rijnen. Ik was verbaasd, omdat hij dat zei. En ineens hield ik weer van hem, net zoals vroeger. Hij is niet teruggekomen op het bezoek aan die kast. En hij zal vast niet weer proberen om me op te voeden volgens zijn patroon. En het mysterie vrouw, het is niet opgehelderd, het blijft in al zijn kwelling en al zijn macht. iemand nog iets? Jij heren. Ja, houdt zo van die ouderwetse potstruif. Mem, ze is heerlijk, maar ik heb gegeten als een voel. <lacht> door die potstruif van Mem rol je gewoon van je stoel af. Ja, Grote kerels moeten toch gevoerd worden? Ja, Daar zijn we niet meer de magen van ja, Dat zegt nou. hij. <lacht> al de spek en al die grutels, van Hanneke, maar je Maaier ah, zijn. Die komen er pas wat op. Je ziet ze trouwens niet meer. Nee, nou gaan onze hongerhals en armoelijers naar Westfalen om een grijpstuiver te verdienen. Nou ja, ik ga hem opruimen. Cigaret. Uh, uh, <tie> nou, zo'n zondags na het eten wil ik wel eens zo'n. Uh, hoe noemen we die sigaren ook weer? Dus, Havala, oh, ja, kom maar de west uit Cuba. Havala, nou, het is waren te groot hoor. Echte sigaren, worden gokkers aan de beurs. <tie> <tie> nee, ik neem een sigaret. Cigaretten, zo in papier. Wat je daar nou aan vindt. <tie> hoe gaat het eigenlijk aan de beurs, hè? Oh, doorgaans goed. Hier heet Flamme Dank u. Hou, haal hem dan. Alsjeblieft. Uh, maar. Ja. Dank je. Ja, nou we dan toch uh, <coughs> bij elkaar zitten. Ik heb iets te vertellen. Nou, zeg op heren, we branden van nieuwsgierigheid. <coughs> ik, heb, uh, ik heb trouwplannen. Dat horen we voor het eerst. Ja, zo al glad, Ik weet dat zelf nog maar net. Dat komt wel erg opeens, hè? Nou ja. Uh, is het uh, dat meisje uit Oostermeer waar je tegenwoordig zondagsavonds komt? Antje Atze IJzinga, zeker? Dat we kennen het nog niet eens. Je komt er nog maar zo kort. Ah, tijd genoeg om het te leren kennen. Hmm. Die uh, IJzinga's zijn flinke boeren, hè? Hmm. Zeg maar gewoon schoten. Dat hmm, zijn altijd in het waterschap bestuurd. Ja, en een... In zoveel andere besturen. Nou, dan zitten ze er warm bij. Warm, pas door. Antje zijn Zeisinga. Hoe oud is ze? Jaartje ouder dan ik. Ouder. Mag ik dat wat uit? Nou, zelfs zo zijn jullie allebei nog rijkelijk jong. Kom dat toch maar, ik ben bijna 24. Jullie uh, hebben wel haast? Wat wilt u? Het is beter voor mijn zaak als ik, uh, als ik in een eigen huis zit. En dat huwelijk met die Antje Atsers, is dat ook beter voor je zaken? Oh ja, geld is natuurlijk niet alles, maar een zakenman mag het niet verschoppen. Huh? Ruk, me waar ga jij naartoe? Een maken. Het is zulk mooi herfstweer. En uh, wanneer zullen we de bruiloft hebben? Ik moet nog met de ouders van Antje spreken. Uh, vanavond wil ik de knoop doorhakken. Je moeder had gelijk. Je komt nog niet zo lang bij haar. Ja, toch lang genoeg om te weten wat ik wil. Heeft ze nog broers en zusters? Nou, broer. Studeert voor de zuivelakte. Zo, die draait het boerenbedrijf dus ook al de rug toe. En Antje? Heeft zij aardigheid aan een burger bestaan? Ze is uh, nog wel schromig. Ik help daar wel overheen. Maar wat de veranderingen. Verandering is de polsvlag van het bestaanheid. Mooi gezegd. Maar als jij wat ouder wordt zoals wij... dan maakt elke verandering <laughs> ja. daar heb je het weer. U bent veel te het. <laughs> Kom, het is uh, met de benauwd hier binnen. Ik ga een kouje maken. En op hebben? Trouwplannen? Hm. Dit is of ik hem nog zie. lopen in zijn kofferbroek. Ze zijn volwassen, Jalling. En hoe? Over ons heen gewassen. Jij bent het niet met dat huwelijksplan eens. Hè? Ach, goed dus. Ik was er al nooit mee eens dat die jonge Wiltje Durks destijds opzij gezet heeft. Maandenlang heeft hij beiden gelopen. Het was een lief, mooi meisje. Het was een best karakter. Ik mocht wilkje ook wel. Maar... Uh, ...eerlijk gezegd... ...haar volk was wel van de smalle gemeente. De smalle gemeente. Dat meisje hield van herre. En als je mij vraagt, hield hij ook van haar. Nee, ik had altijd gedacht dat zij zijn aanstaande zou worden. Voor een huwelijk is heel wat nodig. Het is niet van belang dat man en vrouw van elkaar houden. Natuurlijk. Maar ik kom meer kijken. Ja, bij Herre zeker. Ik ben bang, Reino, dat ik het berekening noemen moet. Berekening? Dat is een lelijk woord. Een lelijk woord voor een lelijk ding. Herre denkt mij te veel in cijfers. Dat is geen ondeugd. Maar het kan er eentje worden. Herre wil vooruit in de wereld. Maar de middelen. Zou je niet eerst eens afwachten wat het wordt met Antje? Ik hoop voor dat meisje dat Herren zijn hart ook nog eens meespreekt. Het hart? Zoals bij jou en mij. Charlie. Weet je dat wij het komende voorjaar 25 jaar getrouwd zijn? Dan wel? Zilveren bruiloft. Mijn trouwdag heugt mij als gisteren. Je hebt het toch wel eens moeilijk gehad, hè? Hier in de wouden? Een enkele keer. Mijn schuld? Nee, nee, nee, nee. Het, het klinkt vreemd, maar ik denk vaker dan voorheen aan mijn broer jarig. Die in de bak heeft gezeten? Ik mis hem soms. Terwijl hij je zo geknauwd heeft. Het kwaad herdenken slijt uit, Reino. Het goede blijft. Maar hij is verdwenen. Dat is-ie. En God weet waar die uithangt. En mijn zuster Ted... en mijn zwager Wiebe Kuiken... daar in Amerika. Ik ben ze allemaal kwijt. Is dat jouw schuld? Ze schrijven je toch al sinds jaren niet meer? Een mens komt alleen te staan, Rijnouw. Je houdt mij, toch? Ja. Ja, ik heb jou. Ik weet... Ik weet dat ik wel eens scherp ben, Charling, Maar ik sta naast je. Altijd. Je staat naast me. Hij ja, heeft gelijk. Verandering, dat is het leven. Binnenkort zijn ze allebei de deur uit. De koopman en de student... En elkaar aan zullen we moeten wennen. Verandering op verandering. Reynal, jij weet zoveel. Jij staat zo stevig in het bestaan. Misschien kan jij het me zeggen: Waar ligt eigenlijk het geluk van een mens? naar het tiende deel van de hoorspelserie Stiefmoeder Aarde van Teun de Vries. Tjadden Viarda en zijn vrouw Reinau werden gespeeld door Hans Karsenberg en Trude Libosan. Herre en Rutmer, hun zonen, door Jan Borkes en Donald de Marcas. Dries Krijn speelde Inze Walda. Joker Rijts van Hagelen, Wielkje Durks en Frans Somers, Sjoerd Fokkens. De herbergier Landstra was Piet Ekel.